8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. In het Radio 1 zo dadelijk hoort u Roland van Vliet. De PVV sluit zich aan bij de kritiek op staatssecretaris Wekers. En Angelina Jolie had een verhoogde kans op borstkanker en heeft daarom haar borst te laten afzetten. Nu is het NOS-journaal. Is door Oppositiepartijen overwegen een motie van wantrouwen in te dienen tegen staatssecretaris Wekers. Die moet zich vandaag verantwoorden in de Tweede Kamer voor de fraude met toeslagen. De totale schade van die fraude is ongeveer 100 miljoen euro. CDA en D66 kondigen aan dat Wekers het moeilijk gaat krijgen. En ook fractievoorzitter Van Ooyek van GroenLinks vindt dat Wekers veel fout heeft gedaan. ...waar het om gaat, is dat dat dus allemaal bekend was. En dat er veel te weinig is gebeurd. dat het probleem is, uh, ja, ook door de staatssecretaris is gebaggetariseerd. Zo van, nou, ik hoef het niet allemaal te weten... ...en niet elk geval hoeft op mijn bureau te komen. Dat is nou juist het probleem. Hij had er bovenop moeten zitten. Van Landschot Bankiers schrapt opnieuw honderden banen. De Bank voor Vermogende Particulieren sluit gedwongen ontslagen niet uit. Eerder maakte Van Landschot al bekend 300 banen te schrappen... ...en er komen nu nog eens 250 banen bovenop. Van Landschot heeft het moeilijk door slechte zakelijke leningen... en doordat overgenomen bedrijven minder waard bleken dan verwacht. De bank met het hoofdkantoor in Den Bosch... gaat zich in de toekomst vooral richten op vermogensbeheer... en stoppen met de zakelijke kredietverlening. Voor de westkust van Burma is een boot met zo'n 200 vluchtelingen gezonken. Het zijn Rohingya-moslims die vanwege naderende orkaan... naar veilig gebied werden gebracht. Vorig jaar sloegen tienduizenden Rohingya-moslims in Burma... op de vlucht voor het geweld in hun regio... Ze verblijven sindsdien in vluchtelingenkampen. Een deel van deze kampen wordt bedreigd door de orkaan Mahassen. Het schip met vluchtelingen liep voor de kust op de rotsen en zonk. Een onbekend aantal opvarenden wordt vermist. Zometeen in het Radio 1-journaal-correspondent Michel Maas hierover. Vakantiegeld wordt in Nederland steeds vaker gebruikt om te sparen. Dat blijkt uit een enquête van Q&A Research onder 1700 Nederlanders.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 Twee maanden lang werden alle uitgaande gesprekken van zeker twintig nummers geregistreerd. Van die nummers maakten meer dan honderd redacteuren en verslaggevers gebruik. EPI is woedend en spreekt van een grootschalige inbreuk op zijn werk. De Amerikaanse regering zegt niet te weten waarom het persbureau is afgeluisterd. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met een primeur van vorig jaar, zegt correspondent Wessel de Jong.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 Drie ruimtevaarders onder wie de Canadese Bowie-vertolker Chris Hatfield zijn terug op aarde. Een Soyuz capsule landde vannacht in Kazachstan. Hatfield zat vijf maanden aan boord van het internationaal ruimtestation ISS. Gisteren verspreidde hij een videoclip... waarop hij in gewichtsloze toestand Space Oddity van David Bowie zingt. Die opname, de eerste videoclip uit de ruimte... is op YouTube binnen 24 uur al 3 miljoen keer bekeken.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 Nou, het begint langzaam wat drukker te worden, 153 kilometer. Er staan in totaal de meeste files staan bij Amsterdam. Paar de volgende files op de A4 richting Amsterdam... 10 kilometer bij voorknopend Burgerveen. Dat komt door een ongeluk. De linkerreis ook is daar afgesloten. En door de nieuwe situatie bij de Koen-Tunnel. dagelijkse files een stuk langer op de A7 en op de A8. Op de A7 staat 13 kilometer en op de A8 staat 8 kilometer. En ook wat drukker dan normaal op de A9 richting Amstelveen. 9 kilometer tussen de knooppunten Bevenwijk en Dorp. En door werkzaamheden extra vertraging op de N242. De weg Middenmeer richting Alkmaar. Dat staat tussen Heer Hugo Waard en het Koimeer 5 kilometer. Nou, voor meer dan twee minuten hoort u meer over Angelina Jolie. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Dry Oper van Kurt Weill op 22 mei. Beleef de jaren 30.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 gewoon meer. CIMAC bouwt en beheert ICT-oplossingen. Ook voor uw branche. CIMAC. Persoonlijk voor iedereen. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Hoe de zoektocht naar de twee jongetjes nu wordt voortgezet... vragen we zo aan Bernhard Jens van de politie. En staatssecretaris Wekers van Financiën zit zwaar in de problemen... en hij moest zich al eens verdedigen in de Kamer. Een reclamebord mogelijk gemaakt door Jos van Rij. Dat een belastingkantoor in Venlo zou moeten komen in plaats van Romont. Een schandalige flutbrief. Hij zal vandaag met een heel goed verhaal moeten komen. U hoorde GroenLinks wellicht al een uur geleden in onze uitzending. De partij is er duidelijk, uit. duidelijk over. Staatssecretaris Wekers van Financiën heeft de kwestie van de Bulgare fraude gebagataliseerd. Ronald van Vliet van de PVV, goedemorgen. Goedemorgen. Bent u dat eens met uw collega van GroenLinks, mevrouw Mooijek? Laten we het zo zeggen. Het wordt een bijzonder pittig debat. En uh, het mogen duidelijk zijn dat de staatssecretaris... zichzelf in een lastige positie heeft gemanoeveerd. En uh, ja, hij heeft heel veel nog uit te leggen, ondanks al die briefjes. Ja, al die briefjes, waarin hij geprobeerd heeft duidelijk te maken hoe het zat. Is het daar u duidelijk geworden of het de staatssecretaris te verwijten valt... of dat het ligt bij zijn ambtenaren of bij andere ministeries? Nou, eigenlijk is dat al een overbodige vraag. Want hij is en blijft politiek eindverantwoordelijk. En als uh, uit die organisatie de Belastingdienst, andere geluiden komen, dat niet zelf verkondigt. Dan gaan natuurlijk de alarmbellen op rood. Dan heeft, hij en... zijn, dan heeft hij zijn afdelingen niet goed aangestuurd, zegt u eigenlijk. Dat is een van mijn centrale vragen. Ja, zitten er eigenlijk nog met het uh, gezag van de staatssecretaris? Want als iemand straks die toeslagen moet gaan opruimen... moet dat wel een daadkrachtig iemand zijn die die Belastingdienst... Uh, ...op orde heeft. En uh, dat is in ieder geval volgens mij niet te orde. En dat zal hij vandaag moeten aantonen... ...of hij daadkrachtig ja. genoeg zal zijn in de toekomst. Um, ja. Is nu ook voor u nog van belang wat hij nou wel wist en wat niet? Want hij zegt, ik wist er niet van... ...maar de andere kant was er ja. toch ook weer de fiscale agenda twee jaar geleden. Daar stond het toch ook al wel weer in. Ja, hoe hoe kijk, belangrijk vindt u dat? Dat nou, dat vind ik heel erg belangrijk, want dat is vandaag eigenlijk toch de centrale vraag. Want het debat over de toeslagen zelf, dat gaan we nog op een ander moment voeren. Vandaag gaat het juist over de positie van Wekels en zijn verhouding tot de Tweede Kamer. Heeft hij ons juist geïnformeerd? Heeft hij uh, dat geweten wat hij had moeten weten? En hoe gaat hij zich daar op dat punt verdedigen? Dus dat is voor mij meer nog de centrale vraag vandaag. Mm, maar wat kan hij dan nu nog toevoegen waardoor u overtuigd zal raken? Nou ja, dat hangt natuurlijk van zijn eigen antwoord af. Kijk, als ik hem vanmiddag ga vragen van de Algemene Rekenkamer, heeft u erop gewezen, uw eigen ambtenaren via de advocabo, de websites, was geen stijl, iedereen had het erover. En u zegt, ik wist het niet. Meneer Asscher, uw collega, wist het een maand eerder. U wist het niet. Hoe kan dat? Nou, dat antwoord lijkt me bijzonder relevant vanmiddag. Er waren er al eerdere brieven, u gaf het net al aan, vele brieven en feiten relazen. En werden beoordeeld als flut door een deel van de Kamer. Nu ja. is weer bekend geworden dat ook Polen allerlei toeslagen krijgen. RTL ja. had gisteren nog weer een rapport opgediept. Ja. Wat geeft dat aan? Nou, dat geeft wel aan dat, uh, dat de zaak uit de hand is gelopen. En dat onlangs heel veel signalen dat niet echt krachtdadig is opgetreden. En dat er dus ruis zit op die lijn binnen de Belastingdienst. En die reis leidt nu ook tot allerlei flitbrieven, en verkeerde communicatie naar buiten toe. Wat alweker zichzelf in een zeer lastiger pakket brengt. Dus dit is een, een wanordelijke situatie. En dat debat, debat vanmiddag is echt het laatste piketpaaltje wat we moeten staan om te kijken of we op deze manier door kunnen. Als er een motie van wantrouwen komt, een aantal partijen heeft dat aangegeven dat die mogelijkheid er is. Uh, zou u die motie steunen? Nou, dat laat ik vooral afhangen aan overleg tussen mezelf en mijn eigen fractie. En uh, dat overleg, dat hangt er weer af van de antwoorden die Wekers vanmiddag in het debat gaat geven. Goed. Duidelijk. Dank u wel ja, voor de toelichting. We horen later van u Roland van Vliet van ja, de PVV over het debat dat vandaag plaats gaat vinden met staatssecretaris Wekers van Financiën. Tien minuten over acht geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Toen ik wist van de verhoogde kans op kanker... besloot ik de risico's te minimaliseren. Dat schrijft Angelina Jolie in de New York Times. Ze heeft daarom beide borsten preventief laten amputeren. Daar gaan we over praten met Marion Westerhoff... lid van de werkgroep Erfelijkheid van de Borstkankervereniging Nederland. Mevrouw Westerhoff, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe belangrijk vindt u dit zelfgeschreven verhaal... van Angelina Jolie in de New York Times?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 nou ja, ook heel duidelijk een belangrijk voorkomen voor veel uh, mensen. Uh, ja, is het is natuurlijk heel mooi dat zij uh, zich zo openbaart in de New York Times. Mm, zij schrijft dat ze dat ook doet omdat um, nou, ze vrouwen bewust wil maken... dat ze proactief kunnen handelen. Zijn er vrouwen die um, niet weten dat ze het gen... zoals Jolie dat ook uh, bleek te hebben, in hun lichaam hebben? Ja, er zullen zeker nog, uh, nog vrouwen zijn die, uh, die dat niet weten. Er zullen ook mannen zijn die dat niet weten. Want het kan ook in een mannelijke lijn doorgegeven worden aan kinderen. Mm -hmm. Dus mannen die het hun dochters door kunnen geven. Uh, maar er zullen zeker vrouwen zijn. Alleen er zijn wel steeds minder... Uh, uh, uh, mensen die, dit, uh, ja, die, die uh, getest worden. Omdat uh, de belangrijkste families waar al heel duidelijk uh, veel borstkanker en eierstokkanker in voorkwam... die zijn allemaal al getest bij de klinisch-genetische centra. En leidt dat altijd tot dit soort vergaande beslissingen? Uh, dat kan. Het, kan uh, het, het is heel persoonlijk. Een vrouw neemt een, uh, een, zo'n drastische beslissing om zichzelf uh, in een gezond lichaam te laten opereren... Um, vaak omdat uh, van nabij meegemaakt uh, heeft uh, wat een operatie inhoudt, wat de chemo's inhouden, het overlijden van, uh, van een moeder, een zus of een tante. Dat heeft heel veel uh, impact op iemand. Dat maakt de beslissing weer wat makkelijker als, het, uh, als je weet dat je zelf ook dat risico hebt. Er zijn ook vrouwen die uh, maken dat misschien wat minder in hun omgeving mee of die nemen een andere keuze, die kiezen voor uh, screening. Dus uh, dan word je jaarlijks in de gaten gehouden? Ja, maar ja, dat heeft natuurlijk toch wel weer het, het risico dat je dan um, wel borstkanker kan krijgen, alleen dan ben je er heel vroeg bij. En u heeft gelijk, ik wist het niet, zeker niet dat mannen daarmee te maken kunnen krijgen met dat BCEA 1 gen ik lees het net op uw site. Wat kunt u erover vertellen, wat is dit eigenlijk voor een gen? Het, uh, het is een gen dat uh, nou ja, erfelijk uh, uh, bepaald is, dus het wordt van uh, generatie op generatie overgegeven. Als, uh, als kind heb je 50% kans om dit uh, van je uh, dragende ouder te, uh, te erven. En wat het inhoudt is dat je een hoog risico hebt op borstkanker. Dat kan tussen de 60 en de 80 procent zijn. Of zoals in dit geval bij Angelina Jolie mogelijk zelfs 87 procent. Dat betekent dat je in je leven kans hebt om borstkanker te krijgen. Hetzelfde geldt voor eierstokkanker. Wat toch, wat, ja, het risico is daar misschien niet lager op. Maar 60 procent risico op eierstokkanker is gewoon heel erg hoog. Omdat het bijna niet op tijd opdekt wordt. Dus de implicatie daarvan is gewoon heel erg groot. En is dat ook tegelijkertijd ook... Een, een, een agressieve vorm van kanker die vrouwen krijgen? Ja, nou daar weet ik zelf persoonlijk niet heel veel van. Ik weet in ieder geval dat uh, uh, dat uh, het bij vrouwen die dit gen hebben dat het mogelijk agressiever zou kunnen zijn. Maar eigenlijk ben ik niet uh, een medicus die daar antwoord op kan geven. Ja. Ook zijn de ontwikkelingen heel erg uh, snel aan het gaan uh, over uh, uh, bepaling van risicofactoren. Uh, de risicopercentages kunnen in de nabije toekomst veel nauwgezetter op een persoonlijke situatie afgesneden worden. En, ja, daarvoor zijn ze met de Hebelstudie in het NKI-AVL gestart. En dat heeft een grote impact op, op de mensen die uh, ja, met dit gen te maken krijgen. Ja. Dat ze in de toekomst veel preciezer kunnen zeggen van... nou, dit is uw risico en dan is een preventieve operatie nou ja, een hele goede keuze. Of nou, u kunt met wat minder risico kunt u ook prima nog voor screening kiezen. Goed. Nou, fijn dat u ons even wilde bijpraten, mevrouw Westerhof Naar van het verhaal van Angelina Jolie. En wij kunnen ons voorstellen dat u hier meer over zou willen... Weten. Kijk dan over erfelijke borst- en eierstokkanker op de website van de Borstkankervereniging Nederland. Moet u eventjes naar uh, www.brca.nl. .no. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Bij Birma is een boot met 200 vluchtelingen gezonken. Het laatste nieuws daarover krijgt u zo dadelijk gaan eerst naar Syrië. De havenstad Tartus is misschien wel de enige plek in Syrië waar nog nooit een demonstratie tegen de president is geweest. Langs de kust van de Middellandse Zee, Syrië, is de steun van de Syrische president op vooroorlogsniveau. Hier wonen veel allewieten, de islamitische stroming waar ook Assad toe behoort. Het is al rustig, maar de oorlog is in Tartus nooit ver weg, zegt correspondent Sander van Hoorn. Verder bij de oorlog vandaan kom je denk ik niet in Syrië. De Middellandse zee het hier en niet de vliegtuigen, de tanks en de mortieren. De zon gaat onder achter een aantal schepen dat ligt te wachten voor de haven in Tartus. Op een pier van grote rotsblokken zit een jong stelletje. Er staat een waterpijp tussen ze in. We zijn in zijn in Amerika. Amerika is niet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 informatie bij de ANWB John hokka Het is toch wat drukker dan normaal op dit moment. Hmm, 208 kilometer in totaal. De meeste vielen staan in de regio Amsterdam. Veel vertraging op de A4 naar Amsterdam door een ongeluk bij Knopend Er staat inmiddels 12 kilometer vanaf Soeterwouda-Rijndijk. Bij Knopend Burgerveen is de rechte reis ook dicht. En in de regio Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20 richting Hoek van Holland. Bij Knopend Er staat 5 kilometer en ook daar is één rijstok afgesloten. En zoals beloofd, we zouden u uh, meer brengen over de boot die gezonken is... Uh, voor de kust van Birma, met daarop uh, 200 Rohingya's. Dat is een uh, moslimminderheid die in Birma voortdurend wordt aangevallen. Hebben u er al vaak over verteld in het Radio 1-journaal. Uh, over het algemeen in vluchtelingenkampen leeft. Correspondent Michel Maas, wat deden die Rohingya's op zee? Nou ja, dit was uh, voor het eerst dat Rohingya's de kans kregen om met... Uh, toestemming van de overheid met een boot te vertrekken. Want uh, die overheid had die toestemming gegeven... omdat ze in vluchtelingenkampen woonden die bedreigd worden door een orkaan. Die orkaan die wordt uh, morgenavond verwacht uh, bij de kust van Birma. En deze mensen die waren dus op de vlucht voor die orkaan. Alleen uh, ze zijn niet ver gekomen, want uh, even buiten de kust... is het schip op, uh, op de rotsen gelopen en gezonken. Wat is er bekend over de opvarende? Nou, het, het enige wat bekend is is dat er enkele overlevenden zijn gevonden... en dat ze op dit moment nog steeds aan het zoeken zijn uh, naar de rest van de opvarenden... maar gevreesd wordt dat er een heleboel zijn omgekomen. Wie heeft die evacuatie eigenlijk uh, in werking gezet? Nou, er is heel lang op aangedrongen door de Verenigde Naties... want uh, er zitten zo'n 125.000 Rohingya in vluchtelingenkampen na het geweld van vorig jaar... En die kampen, dat zijn tentenkampjes die heel geïmproviseerd zijn. Dat, uh, en die liggen bijna allemaal in lager gelegen gebieden aan de kust. En als die orkaan inderdaad aan land komt, dan kan dat gepaard gaan met hoge golven. En dan zijn die kampjes, die worden gewoon weggespoeld. En met alle mensen die erin zitten. Ja, Het is eerder gebeurd in 2008. De cycloon Nargis heeft een vreselijke schade aangericht. In Burma vielen duizenden doden bij. Hoe bereidt het land zich daarop voor? En kun je erop voorbereiden? Ja, het bereidt zich eigenlijk nauwelijks voor. Dat was bij Narges ook al het geval. Die, uh, die hele kuststreek, uh, de mensen die daar wonen, dat zijn arme vissers meestal. En in dit geval dus ook uh, die, die tienduizenden uh, vluchtelingen in die kampjes. En dat zijn mensen waar de regering meestal uh, niet veel mee op heeft en, en, en weinig aan doet. Ze laten het gebeuren, ze waarschuwen de mensen. zeggen, uh, je kunt beter maken dat je wegkomt. Maar actief wordt er heel weinig voor gedaan. Michel Maas over die boot met vluchtelingen die op de rotsen is gelopen voor de kust van Birma. Over het aantal slachtoffers nog niets bekend. Zodra Michel dat weet, dan hoort u dat. Acht minuten voor half negen is het. Door eventjes naar Amersfoort. Daar staat Mark-Robin Visser tussen actievoerende vrachtwagenchauffeurs. Nederlandse vervoerders en vakbonden strijden gezamenlijk tegen misstanden in de transportsector. Wat merk jij van die acties, Mark-Robin? Nou, uh, wat ik persoonlijk gemerkt heb is dat ik natuurlijk heel fijn met een privéchauffeur uh, in een grote vrachtwagen hier uh, naar dit knooppunt uh, toegereden ben. En hier uh, bij het chauffeurscafé uh, staan nu inmiddels een stuk of tien uh, vrachtwagens als ik even snel om me heen kijk. Spandoeken erop, stop, social dumping staat erop, gelijk uh, werk, uh, gelijk, uh, wat staat er nou onder, gelijk... Loon, gelijk werk, gelijk loon. Het gaat dus allemaal over uh, de, de ongelijkwaardigheid eigenlijk in Europa. De prijsdumping en. Ik heb het ingewikkelde woord vanmorgen al eerder even in de mond genomen: de cabotageregels. Elke chauffeur weet natuurlijk wat ja. dat is, cabotage. Maar niet elke luisteraar weet dat. Nee. Dus, uh, Loek, gaat het nog even uitleggen? Nou, de cabotageregelgeving houdt in dat je dus in zeven dagen tijd drie ritten mag doen: in een ander land, hè? In een ander land, ja. ja. Nou, en na die drie ritten, binnen zeven dagen, is het te. bedoeling. ...dat je teruggaat naar het land van herkomst. Ja. En niet wat er nu gebeurt, dat er hier dus jongens gewoon drie maanden... ...op een een of andere flauwekulparking wonen... ...zonder wat voor sanitaire verzorging en wat dan ook. Ja. Maar het houdt dus in, in zeven dagen tijd, drie ritten... Juist. ...en dan... Uh... Duidelijk. Ja. Dan weer terug. En nu en is het de bedoeling, de Europese Commissie staat ja. mee bezig... om die regels te gaan versoepelen. Ja. En daar wordt nu voornamelijk actie tegengevoerd. Niet alleen in Nederland, trouwens, maar ook in andere landen. Birgitte Staal, goedemorgen. Goedemorgen. Van CNV. Jullie doen dit samen met FNV. Ja, klopt. Ja. Het gaat voornamelijk om die cabotage, hè? Het gaat voornamelijk om de cabotagewet en het feit dat in de Europese Commissie nu afgesproken is dat zij de cabotagewet vrij willen geven. Dus niet die drie keer in zeven nee. dagen en een fatsoenlijke vorm van handhaving. Ja. Nee, gewoon vrijgeven. Ja. Dat als... heeft natuurlijk te maken met de vrije markt. Ja. Vanuit, je hoort het in de binnenscheepvaart ook, hè, daar hebben we ook eerder in het Radio 1-journaal aandacht aan besteed, daar is ook onrust, ook omdat er dus sprake is van prijsdumping. Ja, dat klopt. Maar u zegt dus eigenlijk, het antwoord is niet meer de vrije markt, maar die moeten juist weer regels komen. Nee, luister, kijk, die vrije markt, op den duur zal die wel komen, maar er is een iets heel anders aan de hand. Er wordt gespeeld met valse dobbelstenen. Er is geen eerlijk speelveld en juist door het eerlijk speelveld wordt er gebruik gemaakt van slavernij, uitbuiting en alles. Ja. En dat is het hele probleem. Kijk, je kan niet tegen een vrije markt zijn. Daar profiteren we allemaal van. Ja. Uw vrouw zal waarschijnlijk misschien ook al een spijkerbroek kopen die misschien uit India vandaan komt. Alleen wij hebben hier met z'n allen gezegd: daar willen wij niet aan meedoen. Dat moet aan bepaalde regels gebonden zijn. Ja. En die regels dat heeft natuurlijk ook te maken met bepaalde sociale aspecten in onze samenleving. Luc, vertel eens even, hoe ziet uw huishoudboekje eruit? Mijn huishoudboekje ziet er beroerd uit als ik kijk in de guldentijd verdien ik 23 gulden, 46 bruto per uur. En nou, dat is dan de hoogste loonschaal, zitten wij, 15 euro 45 bruto per uur. Nou, als je dan een schouw neemt dat het guldenteken door het euroteken is vervangen, dan is alles twee keer zo duur geworden en dan verdien ik vier keer zo weinig. En daarvoor, als ik, ik kan het gewoon zeggen, als ik 60 overuren maak, in de maand 60 overuren, nou, dan heb ik ongeveer 2400 euro loon en meer kan een chauffeur niet verdienen. En die jongen moet dat bij elkaar trappen met alle negatieve gevolgen van dien. Kan je daar, mevrouw Staal, met een paar spandoeken en rijden in een konvooi wat aan doen? Dat is een Europese ontwikkeling, hè? Het, ja, het rolt maar door. Het rolt maar door, maar het is een Europese ontwikkeling. Het is ook vanuit de ETF's, de Europese Transportwerkersfederatie. Die heeft uh, al zijn bonden bij elkaar geroepen. We zijn vanuit Europa bezig om te kijken dat we in alle landen eenzelfde actie hebben. Ja. Dus vandaar de actie dat we vandaag iedereen gaan sms'en, bellen en twitteren. Ja, ik zie het hier ook staan. Bel allemaal met commissaris Callas. Hebben jullie zijn privénummer? We hebben al zijn nummers. Dat is die meneer nog niet onze ja. collega's ja. ook. nee, dat hopen we. Ja, dat het is ja, echt de is bedoeling. Nee, het is echt de bedoeling dat we een signaal afgeven. Ja. we gaan het horen. het signaal uh, laten we meer hier uh, vanaf deze parkeerplaats bij knooppunt Hoeverlaken. tot straks. en dan gaan we nog even uh, de ruimte in. nee, dat doen we niet. we gaan naar de finale van het zolk natuurlijk, ja. Vanavond, hè. of tenminste, die voorronde. Jarenlang lukte het niet, maar buitenlandse journalisten zijn nu positief over Nederland. Tenminste, over Anouk en haar nummer Birds. Ze hoorden Martijn van der Zande. Hij was bij de repetitie voor de halve finale. Hier in het perscentrum is op het grote scherm de repetitie van gisteravond live te volgen. En dat doen dan ook heel wat journalisten uit verschillende landen am personally from Cologne in Germany. I'm from Sweden, Svenska Dagbladet, newspaper. I'm from Poland. En veel van die journalisten kijken natuurlijk ook even naar het optreden van Anouk. The en de meeste zijn erg enthousiast.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 Dat was mijn persoonlijke impression Te saai en te somber vindt hij het dus. Ja, en dan is er ook nog wel iets met Anouk zelf. Ik denk dat ze een beetje. Ik weet niet, ik zou niet zeggen arrogant, maar ze is een person persoon. En. Ik wou dat ze van het begin. Dat ze heel speciale is en ze niet interviews. Uh, Normaal. Maar goed, laten we positief afsluiten. Wordt het vanavond de finale? Ja of nee? I think you don't have to worry about the final at all. Yes, definitely. I I will. Uh, I think you will go through. De laatste repetitie voor Anouk vanavond moet het dan gaan gebeuren. Hoort u natuurlijk uiteraard meer over morgenochtend weer in het Radio Injournaal.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 Gezinnen met ernstige problemen moeten voortaan één regisseur krijgen... die hen helpt in plaats van meerdere instanties. Dat schrijven de staatssecretarissen van Rijn en Teva aan de Tweede Kamer. In 2015 gaat de jeugdzorg op de schop... en dan krijgen de gemeenten een groot deel van de verantwoordelijkheid op hun bord. Volgens het kabinet van Belang... dat gezinnen niet meer met een wirwar aan hulpverleners te maken krijgen. Oppositiepartijen denken erover een motie van wantrouwen in te dienen tegen staatssecretaris Wekers. Die moet vandaag in de Tweede Kamer tekst een uitleg geven over de fraude met toeslagen. zou niet alert genoeg op de fraude hebben gereageerd. Fractievoorzitter Van Ooyik van GroenLinks zei in het radio vanochtend dat al lange tijd veel over die fraude bekend was, maar dat de staatssecretaris het probleem heeft gebagatelliseerd. Actrice Angelina Jolie heeft haar borsten preventief laten verwijderen. Ze nam die beslissing omdat uit onderzoek bleek dat ze een sterk verhoogde kans heeft op borstkanker. De moeder van Jolie overleed eraan toen ze 56 was. Jolie heeft het over haar borstamputatie in een column in de New York Times. Ze schrijft dat ze inmiddels borstimplantaten heeft. De actrice roept andere vrouwen op om zich ook te laten testen.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 En van Landschot, bankiers, schrapt opnieuw honderden banen. Eerder maakte de Bank voor Vermogende Particulieren al bekend dat er 300 banen verdwijnen. Daarbovenop worden nog eens 250 arbeidsplaatsen geschrapt. Van Landschot heeft het moeilijk door slechte zakelijke leningen. en doordat overgenomen bedrijven minder waard bleken dan was verwacht. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van weerplaza.nl. Lokaal valt op dit moment een buitje. maar in het midden en noorden van het land is het toch echt overwegend droog. Met geregeld zon bij avond van de dag.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 En ook donderdag en vrijdag blijft het licht wisselvallig en aan de koele kant. Ja, en we hadden het eerder al over die koentunnel, die leidt toch nog steeds tot vertraging. Gek genoeg. Um onze Hoka, vooral ook naar provinciale wegen in Noord-Holland, ja, ja, ja, nou op de A7, A8 is het inderdaad nog langzaam rijden en stilstaan, want het is wat drukker dan normaal. Eh, ook de spits verloopt iets drukker dan normaal, 185 kilometer staat er op dit moment, heeft te maken met veel aanrijdingen, onder meer op de A4 richting Amsterdam, daar staat 15 kilometer tussen Leidsnam en Kropenburg Veen. Veen, is dus wel goed nieuws want allerlei stoken zijn inmiddels wel weer open Regio Rotterdam op de A20 in de richting Hoek van Holland, daar staat 7 kilometer voor knopen in klein Kleinpolderplein, door een ongeluk. Daar is nog één reis ook dicht. En in het noorden van het land op de N7. Daar is de grens dicht in Groningen. Is het misgegaan bij Groningen-Oosterpoort? Er staat twee kilometer en daar is de rijst ook dicht. Goed, zo dadelijk hopen we Bernard Jens te spreken van de politie met het laatste nieuws over de verdwenen broertjes over een minuut of twee. Bonnetjes! Bonnetjes! Bonnetjes! Bonnetjes. Komt ie!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 Het lijkt weer een erg slechte week voor de Amerikaanse president Obama te worden. De schandalen stapelen zich namelijk op. Persbureau AP heeft bekendgemaakt dat ze op grote schaal is afgeluisterd door de overheid. Correspondent Wessel de Jong in Washington vertelt wat er aan de hand is.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 gewoon niet in de hand heeft. Nou, Beide is natuurlijk zeer schadelijk voor zijn imago. Maar het belangrijkste eigenlijk verveelt ze nog. Het gaat hem gewoon heel veel tijd kosten... afleiden van de echte grote onderwerpen. En die tijd, die heeft hij gewoon niet. Al dus Wessel de Jong vanuit Washington... over de schandalen waar Obama mee te kampen heeft. Door naar Bangladesh, want ruim eh, 2,5 week... na het instorten van een kledingfabriek in de hoofdstad Dhaka... staat het eh, dodental in Bangladesh op ruim 1100... Veel westerse kledingbedrijven met contracten in Bangladesh worstelen met de vraag hoe ze kunnen voorkomen dat hun kleding onder slechte omstandigheden wordt gemaakt. Econoom Ton Withagen, welkom in onze uitzending. Goedemorgen. De ze econoom en Nobelprijswinner Mohamed Yunus pleit erom voor een wereldwijd minimumloon. Is dat een goed idee van Yunus? Dat is een goed idee, denk ik, omdat, uh, om daar een pleidooi voor te houden. Omdat je dan ook een ondergrens legt. Dat je zegt van nou, hè, arbeid is minimaal dit waard. En daar moet je ook zorgvuldig mee omgaan. Nu is eigenlijk arbeid in, in landen als Bangladesh een totale restpost. En ja, wordt er ook heel weinig in geïnvesteerd... ook in de omstandigheden waaronder gewerkt wordt. Maar zal dat niet heel veel banen kosten, meneer Withagen? Dat heel veel bedrijfsleiders zeggen, ondernemers zeggen... ja, maar dat gaat met de duur worden. Nou ja, dat is het algemene argument. Maar je ziet in landen waar een minimumloon is ingevoerd... zoals ook in Amerika trouwens, dat dat niet het effect heeft. En je moet het dan wel wereldwijd doen. In de zin dat elk land zijn eigen minimumloon kiest... natuurlijk afhankelijk van het welvaartspeil. Maar dan is het ook duidelijk voor de buitenlandse bedrijven... waar zaken mee gedaan worden, dat dat de ondergrens is. En is het ook makkelijker voor wat die bedrijven dan eigenlijk zelf zeggen te willen... dat ze daar ook rekening mee willen houden. Dus het is een heel belangrijk signaal om zo'n ondervloer te leggen... in. Uh, arbeidsvoorwaarden in dit geval. Ja, moet je dat niet aan de sector overlaten... of regelt de sector dat niet goed genoeg? Want de kledingketen zoals H&M, mm. ZARA, C&A... doen mee aan een initiatief hè, van vakbonden en pressiegroepen... om de arbeidsomstandigheden in Bangladesh te verbeteren. Dus er is al wel wat initiatief daar. Nou, er is initiatief, maar als je het alleen per sector doet... Hè, stel dat je de textiel zegt, van nou, daar komt een minimumloon en dat is wat hoger... dan trek je weer heel veel mensen die in andere sectoren zitten... die willen daar naartoe, die willen ook zo lang mogelijk werken... om zoveel mogelijk te verdienen van dat hogere minimumloon. Mm -hmm. En dat pleit er eigenlijk voor om dat niet alleen per sector te doen... maar eigenlijk om te zeggen, van, we doen dat per land... Uh, en dan natuurlijk, uh, wat ik net zei, uh, wel in verhouding tot uh, het welvaartspeil. Maar dat is een betere aanpak dan sectoren. Want anders gaan sectoren eigenlijk ook weer uh, tegen elkaar uitgespeeld worden. Hmm. Nu lijkt het misschien of het een probleem is van uh, landen in opkomst, ontwikkelingslanden. Maar bijvoorbeeld Duitsland heeft ook geen minimumloon. Hè? Daar worstelen ze zeer mee in de politiek. Hoe belangrijk ja. is het bijvoorbeeld dat ze dat daar invoeren? Nou kijk, Duitsland heeft wel in, in sectoren, bijvoorbeeld in de bouw... Een, een minimumloon, maar niet een algemeen minimumloon. En Duitsland heeft ook al een keer problemen gehad... ook met de Europese rechtspraak... omdat te weinig duidelijk is wat nu eigenlijk het, het algemeen geldend loon is. Dat kan je in een CO of kan je in afspraken vastleggen. Maar de Europese rechter zegt dan... ja, dat is niet duidelijk genoeg dat daar een algemeen geldend niveau is. Dus mogen ook mensen uit andere landen uit Oost-Europa daar werken tegen hun eigen lonen. En ja, in Zweden is dat ook gebeurd, heeft tot heel veel protest geleid. Dus ook dat is eigenlijk in die moderne, veel dynamischer... en, en meer internationale arbeidsmarkt, is het heel belangrijk... om zo'n minimumloon te hebben, om ook duidelijk te maken... Van, en zoals in Bangladesh, dit is ja, het minimum uh, waar we vanuit moeten gaan minimaal. Ja, maar dan nog, hè, want in Nederland hebben we een uh, minimumloon. Uh, toch is een van de verhalen die wij vanochtend uh, maken... dat uh, vrachtwagenchauffeurs actie voeren op dit moment... omdat Poolse vrachtwagenchauffeurs voor minder werken. En nou, we horen toch van sommige vrachtwagenchauffeurs... dat ze al niet zoveel verdienen. Dus werkt het nou wel? Nou, kijk, klopt. Nederland heeft een minimumloon. Nederland heeft ook uh, natuurlijk cao's en die worden... Voor de hele sector algemeen verbindend verklaard door de minister. En toch zie je dat dat beginsel, hè, waar je eigenlijk uh, op moet koersen: dat je voor hetzelfde werk hetzelfde loon betaalt. Ja, dat wordt toch met voeten getreden, maar dat komt met name door uh, allerlei constructies... die, die bedrijven hanteren uh, en waarop uh, dan toch nog te weinig wordt gehandhaafd... waardoor het mogelijk is om tegen hele laagse, lage Oost-Europese lonen... op de Nederlandse markt te werken. Dat is niet de bedoeling, hè, maar er zijn allerlei constructies om dat te bereiken. En, en daar is waar deze truckers uh, absoluut last van hebben op dit moment. Goed. Meneer Windhagen, dank u wel. Graag ja, gedaan hoor. Ja, dan hebben ze ongetwijfeld in Amersfoort met belangstelling meegeluisterd. Het is natuurlijk een kwestie van handhaven. Mark Robin Visser, vinden de chauffeurs dat ook? Ja, nou, eh, ik kon je vraag niet helemaal goed verstaan, Marcel. Want ze zijn hier een beetje druk aan het actievoeren. Ja, ik, <laughs> op het moment. ik, ik, ik vroeg dat het, het gaat om het handhaven, in in Withagen. Je moet ja. er goed op letten dat iedereen dat minimumloon ook krijgt. Daar zijn ze natuurlijk voor. Ja. Ja, dat handhaven, daar heb ik het hier met chauffeurs ook al over gehad. Die zeggen ook, er rijden hier chauffeurs rond. Uh, er zijn bepaalde regels waar ze dan niet aan, uh, aan voldoen. En er is eigenlijk niemand die, daar, uh, die daarop controleert. Maakt u dat ook mee? Jazeker, dat is helemaal niet te controleren. Ik bedoel, drie ritten binnen Nederland, hoe wil je dit tellen? Ja, dat is op dit moment een regel, hè? Buitenlandse ja. chauffeurs mogen maximaal drie ritten per week ja. in een ander land maken. Ja. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet dat dat bestaat. Ja, dat is ook een onmogelijke, onhandbare onha on regel. Ik nee. bedoel... Um, je ziet allerlei buitenlandse trucks hier rijden, met buitenlandse chauffeurs erin. Ja, die, uh, en het is natuurlijk zo, het is bedoeld daarvoor. Als je een, uh, zeg maar een buitenlandse ondernemer in Groningen moet lossen en in Limburg moet laden... en dan een ritje meenemen ja. en, uh, om naar het zuiden te rijden, ja. dat moet mogelijk zijn. Maar kijk, het loopt uit de hand. Het loopt uit de hand. Merkt u dat ook, met buitenlandse chauffeurs en zo? Ja, tegenwoordig zie je alleen maar buitenlandse kentekens. En wordt daarop gecontroleerd? Dat weet ik niet. Nee. Wordt u wel eens gecontroleerd? Weinig, de laatste tijd. Ja. Dus, dus er zijn nu wel regels, maar die worden niet... We hadden in het verleden rijksdienst van wegverkeer, maar daar is ondertussen op bezuinigd. Die doen geen wegcontroles meer, die doen alleen maar bedrijfscontroles. Dus onze bedrijven worden thuis wel heel erg streng gecontroleerd, terwijl op de weg geen enkele controle meer is. Nou is het dus ook nog zo dat er plannen zijn om die regels te versoepelen, zodat er dus nog veel meer vrije markt is. Wat blijft, hoe is het met uw huishoudboekje? Ja, hoe is het uh, uh, Mijn huisartboekje, ja, uh, het wordt allemaal wat minder. Hè? Ja. Uh, de lonen blijven natuurlijk ook staan. Nu is er natuurlijk ook in 1, 2, 3 iets mis mee. Maar dan moet natuurlijk uh, de spullen ook allemaal goedkoper worden. En dat is het natuurlijk nee. allemaal niet. Hè? Nee. We blijven maar gewoon betalen. Hè? Ja. U bent in vaste dienst? Ik ben in vaste dienst. Ja. Ik doe het nu sinds 30 jaar. En 30 jaar geleden kon ik een aardige boterham daarmee verdienen. En dan was het een beroep waar ik heel erg trots op ben, ben ik, nu nog. Maar waar je ook aardige cent mee naar huis bracht. Maar dat is over de jaren is het steeds minder geworden. Als ik een verhouding tot ik het over een andere baan zie... in het verleden verdiende je vier keer zoveel... als een, een chauffeur op een fabriek. En tegenwoordig is het nou net misschien nog... anderhalf keer dubbele, maximaal. Terwijl jij natuurlijk wel het viervoudige aan werk verricht. Ontzettend veel uren maakt. Uh, 60 uren dat in de week, dat is wel normaal. Nou, dat is dus de reden waarom de chauffeurs... Okay, altijd uh, de hele week weg, ja. Precies. Ja, We hebben geen sociaal leven meer. Dat is ook natuurlijk ook een zo. Goed, eh, er zijn hier nu een stuk of vijftig chauffeurs, denk ik, bij elkaar. Ze gaan hier de hele dag nog door actie voeren. Ik zou zeggen, tot straks, de groeten uit de Amersfoort. De is Jonze Hoka, kunnen ze een beetje doorrijden als ze willen? Nou ja, de, wel, het is wel wat drukker dan normaal hoor, de Lara. Toch bijna 200 kilometer file en de meeste vertraging in de regio Rotterdam door ongelukken. Op de A16, daar staat 8 kilometer richting Rotterdam voor kloppen de Dat komt door een ongeluk op de A20 richting Hoek van Holland bij te Kleinpolderplein. Daar staat 7 kilometer. De rijstokken zijn wel weer inmiddels vrijgegeven. En aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 veel vertraging richting Europort. Nee, andere kant op moet ik zeggen, daar staat dus Rozenburg en de Botak-tunnel 5 kilometer. En bij de bottertunnel zijn twee rijstokken dicht. Dit is tot half tien, het NOS Radio 1-journaal. Er is nog steeds geen spoor van de twee vermiste broertjes, Ruben en Julian. Maar weer eens contact met uh, de woordvoerder van de politie Utrecht, Bernard Jens. Meneer Jens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat kunt u vertellen over het onderzoek? Hoe gaat dat nu verder? Het, uh, we gaan zeker verder, want we geven niet op. Uh, wat we gaan doen vandaag is toch weer verder. Uh, de tips zijn er inmiddels ruim duizend uit uh, We gaan toch verder weer met het beeldmateriaal uitkijken... en hopen dat we niet alleen de auto, maar ook de jongens in de auto zien... zodat we het zoekgebied mogelijk kunnen verkleinen. Ja, uh, en vanavond zitten we ook nog even bij Opsporing Verzocht... om toch weer aandacht te vragen voor de vermissing. En tussen die duizend tips, daar zitten dus ook wel een paar bij... waarvan u denkt, dat moeten we uitzoeken? Ja, zeker. Er zitten natuurlijk uh, best ook wel tips tussen waarvan je direct weet uh, dat het niks is. Maar er zitten echt ook tips tussen die we meegeven aan regisseurs. Die gaan weer op pad. Die gaan mensen toch weer horen. Die gaan vragen hoe komt hun deze informatie. Uh, dat kost heel veel tijd, maar uh, ja, daar hebben we nog toch steeds wel hoop op. Ja, nou, dat is fijn om te horen. Um, u had gisteren vragen over onder andere uh, de schoenen van de vader. U had daar foto's van verspreid. Heeft u daar inmiddels wat over gehoord? Zijn die gevonden? Nee, die zijn nog niet op dit moment gevonden, maar daar krijgen we wel tips binnen. En misschien is het even goed om toch nog te melden, want ja, er ontstaat wat verwarring over de schoenen. Het is zo dat wij zeker weten dat de vader de schoenen in zijn bezit heeft. We hebben ze niet meer bij hem thuis aangetroffen, niet in de auto... en ook niet op de plek waar we uiteindelijk de vader hebben gevonden. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat hij die schoenen onderweg ergens gebruikt heeft... en daarna uh, heeft weggegooid. En dat is de reden waarom we hebben gevraagd. Als u dergelijke schoenen vindt, meld het dan alsjeblieft aan de politie. Ja, want dat zou weer kunnen leiden tot een nieuw spoor of in ieder geval een nieuwe plek waar u zou kunnen zoeken. Ja, inderdaad. En komt u nou nog met meer informatie... Uh, zodat mensen uh, nog meer tips kunnen geven... en naar nog meer andere dingen kunnen uitkijken? Ja, wij zijn wel uh, van plan om vandaag even te kijken... of we inderdaad met de recent uh, bekend geworden informatie... ook nog naar buiten kunnen om dat te, uh, te delen met het publiek. Uh, en dat is dan wat meer op detailniveau. Uh, daar moeten we nog even kijken, maar daar heb ik een goede hoop op... dat we dat vandaag kunnen gaan delen. Heeft u nou ook het idee dat... Um... De vader alles goed heeft voorbereid. In ieder geval krijgen wij die indruk uit alle verhalen. Ja, die indruk hebben wij inmiddels ook wel uit het onderzoek. Dat we echt wel denken dat hier zeg maar, voorbereidingshandelingen zijn getroffen. Hij heeft hier echt van tevoren wel over nagedacht. Dat Waar wordt... denkt u dan aan? Geef eens voorbeelden. Nou, een voorbeeld zou kunnen zijn dat hij van tevoren gepland heeft waar hij naartoe zou zijn gegaan. Dat hij van tevoren het een en ander op financieel gebied geregeld heeft. Ik kan er niet op detail ingaan, maar u heeft gelijk als u zegt dat u de indruk heeft dat hij dit redelijk goed heeft voorbereid. Dat denken wij ook. Wat heeft hij um, bijvoorbeeld tegen de moeder gezegd um, toen hij vertrok met die jongens? Weet, kunt u daar wat meer over zeggen? Dat weten wij voor een deel. Dat is een van de dingen die we mogelijk vandaag verder openbaar gaan maken. Maar we willen dat wel even 100% zeker allemaal weten voordat we dat gaan delen met het publiek. Maar ik sluit niet uit dat wij vandaag daar wel mee gaan komen. Aha, oké. Okay. En, en zit daar dan ook nog meer uh, informatie over het materiaal bij? Als dat inderdaad zo goed zou zijn voorbereid? Over welk materiaal? Nou ja, u, u had het over spanbanden en een sleepkabel en schoenen. En zijn er dan nog meer spullen? Nou, wat, wat wij mogelijk dan. Bijvoorbeeld gaan van de maar... jongens. Precies, wat wij dan mogelijk gaan bekendmaken is of we zeker weten wat er nou in de auto zat, al dan niet, waar die nou eh, naartoe zou gaan met de kinderen. Dat zijn allemaal informatie die we nu even voor de 100% aan het verifiëren zijn en waar we later op de dag mee naar buiten willen gaan komen. Is iedereen natuurlijk een beetje ongeduldig en wil graag helpen met zoeken. <lacht> helpen die zoekacties van vrijwilligers u? Nou ja, uh, dat is natuurlijk een beetje moeilijk antwoord te geven. Uh, als ze gevonden worden, dan zeg ik ja, dan helpt ja. dat natuurlijk. Uh, maar uh, ja, wij zijn dan helemaal niet negatief uh, tegenover de acties van, uh, van dit soort mensen. En als men gaat zoeken in welk gebied dan ook, meldt het even aan de politie, dan weten wij uh, wat er gebeurt. En wellicht kunnen we dan ondersteunen op de achtergrond. Meneer Jens, bedankt weer. Graag gedaan. Gaan we het hebben over Google, want Google lanceert bijna dagelijks nieuwe diensten. Maar heeft ook de gewoonte dingen die niet zo aan de verwachtingen voldoen te stoppen? Afgelopen weekend werd onaangekondigde dienst sms-zoeken gestopt. Internet-expert Roland Stegelenburg is weer hier. Roland, goedemorgen, welkom. Wat is dat voor dienst, sms-zoeken? Of wat was dat voor dienst, laat ik dat maar zeggen. Ja, Het is eigenlijk een hele simpele, maar hele leuke dienst. Door een smsje te sturen met een vraag naar een nummer... krijg je een sms terug van Google met een antwoord. Dus je vraagt bijvoorbeeld wat is het weer in een hoofdstad ergens... of wat is de wisselkoers tussen munt 1 en munt 2... En je krijgt keurig een sms'je terug met het antwoord. Het is natuurlijk ontzettend handig voor mensen die helemaal geen smartphone hebben... of geen uh, internet op hun uh, uh, mobiele telefoon... Dus met een gewone ouderwetse telefoon. En dat zie je nog steeds heel veel in ontwikkelingslanden bijvoorbeeld. Daar werd het ook veel gebruikt. Je zegt het werd veel gebruikt en toch stopt Google ermee. Waar zit hem dat in dan? Ja, Google houdt wel vaak een grote schoonmaak. Die lanceren wekelijks nieuwe dingen. En ze moeten ook wel om het onder controle te houden dingen stoppen. Er is vaak controverse over. Google Reader, misschien kan je het herinneren. De sms-lezer... Uh, sorry, de RSS laser van Google uh, wordt ook gestopt 1 juli. In dit geval vond ik het wel een rare, want. Um geen vooraankondiging. Dat hmm. is al heel, heel, heel vreemd bij Google. Dat doen ze eigenlijk altijd wel. Maar ik vind het ook een beetje een, een tegenvaller. Want Google zegt eigenlijk altijd eh, dat ze de informatie in de hele wereld willen organiseren. Maar vooral ook dat ze dat toegankelijk willen maken voor iedereen. En dit gaat om toegankelijkheid. Nou, waarom u? stop je dan juist een ja. dienst eh, die eigenlijk gebruikt wordt door, door mensen die verder geen internettoegang hebben? Uh, dus ja, ik, ik, ik vind het eigenlijk een tegenvaller. Ja. Nou, we zeiden het al, ze doen ook vaak weer nieuwe dingen. En ze doen ook wel iets, iets grappigs. Zo vieren ze de 37e verjaardag van een spelletje. Ja, dat kwam ik uh, uh, vanochtend vroeg op TechCrunch tegen. Een Amerikaanse blog. Uh, um, voor de oudere jongeren onder ons uh, Atari Breakout. Dat is een spelletje wat uh, 37 jaar bestaat inmiddels. Dat is het allereerste spelletje met zo'n schijfje onder in je scherm. Kon je met uh, pijltjes heen en weer Dan moest je een balletje tegenhouden uh -huh. en dan blokjes oh, ja, wegschieten. Ja, ja, ja, ja, misschien ja. Kun, je, kun je het wel herinneren. <laughs> Zeker. Uh, nou, dat vieren ze met een klassieke Easter Egg, zoals dat heet... Uh, uh, als je naar Google afbeeldingen gaat, gewoon Google search... en je uh, tikt bij afbeeldingen in Atari breakout... Mm -hmm. dan krijg je dat spelletje. Dus dan worden je zoekresultaten worden die, die blokjes... en dan krijg je onderin beeld een balkje. Mm -hmm. En dan kun je oh, ja. uh, Atari... Uh, oh, Breakout ja. spelen oh, uh, op Google. Maar dan kon je die lijn wegschieten, nou ja, weet ik het ook weer. Ik ja. ben er even ja. niet, Marcel. is dus ja, een, nou een, een grapje spelen. van Google om uh, de verjaardag van dit spelletje oh. uh, te vieren. Je geeft ook effect aan dat balletje. Ja, zie ik gewoon. kijk, Dat ja, Gaat goed. Zeg, oh. Roland, die redt je verder wel. Ja. <laughs> Kun je het even overnemen, Roland, anders? Heb je nou, nog iets anders? Nou ja, uh, uh, het, uh, we, dit is nu een voorbeeld oh, van... Oh, mis, ja, weg. Uh, dit is nu een voorbeeld van een Easter Egg, een paasei. Die moet je zoeken, hè? Um, voor mensen die dat niet weten. Er zijn heel veel van deze dingen op internet. Ehm... Um, het zijn sporten om ze te vinden. Google is er heel uh, bekend uh, van. Uh, als je er toch bezig bent, dan moet je bijvoorbeeld in youtube.com maar eens even de Harlem Shake uh, intypen. Of doe de Harlem Shake, is het, geloof ik. Mm -hmm. ja. En dan krijg je ook een venster. En, uh, nou, je kent natuurlijk de Harlem Shake. En dan uh, gaat er ook van alles gebeuren. Uh, Marcel, voor jou dan in de tussentijd, als je, als je gewoon naar Google gaat weg, ja. en, je, en je tikt in tilt. Dat is het Engelse woord voor kantelen. Nee, Oké. Okay. Moet je kijken wat er dan gebeurt. Ik zie tilt music. Do the Harlem Shake heb ik inmiddels. Het ja, dan gaat je, is... gaat je hele pagina scheef staan. En, en, uh, maar ook in gewone programma's. In, in Word 97 zit bijvoorbeeld een flippenkast, hmm. als je hem weet te vinden. In een Excel een flight simulator. Ja. Uh, en je kunt uh, Tetris spelen op je Mac. In, in allerlei programma's. Dat is een hobby van programmeurs. Uh, om dit soort geintjes in software te zien. Heerlijk, we gaan zo. Uh... Aan het werk. Ik bedoel, uh, ja. Dank je wel. <laughs> Roland Stekelenburg. Dank hoor. Het NOS Radio en journaal Media Overzicht. Van de BBC tot het Duitse Beeld. Mediaberichten wereldwijd uitgebreid over het verhaal van Angelina Jolie in de New York Times. Actrice schrijft erin dat ze haar borsten preventief heeft laten verwijderen. omdat ze zeer hoog risico had op borstkanker. Ja, wat een stoere vrouw, twittert Claudia de Brij. Eh, op, eh, op Twitter is het ook inmiddels trending topic. Um, ze vinden eigenlijk allemaal dat ze een moedig besluit heeft genomen. om voor de operatie te kiezen, maar uh, ook om er nu zelf open over te schrijven. In pagina grote advertenties in een aantal kranten biegt de Nederlandse Energiemaatschappij NEM op met groene stroom te sjoemelen. Jokkebrokken staat er met grote koeienletters in de advertenties. En we moeten veel minder moppen over ons land. Dat zeggen na premier Mark Rutte nu ook 85 grote Nederlandse bedrijven. Zo meldt het AD. Vandaag beginnen ze daarom een speciale promotieactie.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 Bij de Lexus CT200H met 14% bijtelling krijgt u tijdelijk een topracefiets van Eddie Merck's cadeau... ter waarde van 2195 euro. Kijk op lexus.nl.